Jan van der Putten met het NOS Journaal in Hansweer is er net zo'n grote groep daarbuiten. Als er wat misgaat belanden ze vaak op de spoedeisende hulp. Als ze uit het ziekenhuis komen kunnen ze vaak niet meer naar huis. Het onderzoek moet de problemen in kaart brengen. Jordanië heeft tien mannen opgehangen die waren veroordeeld voor terrorisme. Het zouden aanhangers zijn van de islamitische staat. Volgens de rechter pleegden ze aanslagen op toeristen, veiligheidstroepen en een bekende schrijver. In 2006 was een groep toeristen in de hoofdstad Amman het doelwit. Een Brit kwam daarbij om het leven. Jordanië maakt deel uit van de internationale coalitie tegen IS. Wintersportgebieden in Oostenrijk en Zwitserland kampen met een zware storm. In de dalen zijn windsnelheden mogelijk van 120 kilometer per uur, hoger in de bergen van 180 kilometer. De zogeheten funstorm wordt veroorzaakt door warme lucht uit het zuiden die over de Alpen trekt. Door de warme lucht kan de temperatuur oplopen naar 20 graden. Verwacht wordt dat de storm in de Alpen in de loop van de middag afneemt. Het weer nog. In het westen wat regen. In het oosten droog en wat zon. Later gaat het overal regenen. Het wordt 11 tot 15 graden. Morgen eerst zon, later weer regen. En morgen wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS. -CFM. ZFM. Verkeersupdate. De van de ANWB. Er is wat vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam. 2 kilometer. Vertraging iets meer dan 5 minuten. Tot zover de verkeers.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Morning has broken like the first morning. See First you fall on the first grass Praise for the sweet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 Nou, hij zit wel een beetje hoofd te schudden. VVD, maar... is dat toch? Nee, VVD volgens nee, VVD VVD. Okay, okay. En daarna uh, gaan wij met Wim Peters praten over uh, de Gay Pride. En ik ga straks een bruggetje maken tussen de Gay Pride en de toeristische visie. Zo. <laughs> dat heb ik vanmorgen verzonnen. Goed, Gint Kuipers, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je hebt een uh, live, nou lijvig, je hebt een boekwerk meegenomen en een... Uh, artikel uit het Halos Dagblad. Dat is al een oud artikel van 10 februari. En daarin gaat Stekelenburg in over uh, het toerismeplan wat toen gepresenteerd is. Um, Volf. Ja, in de commissie was men of. En uh, afgelopen uh, dinsdag was het. Is er uh, stevig gebatteerd. En dat is eigenlijk het financiële aspect waar ik het eerst even over dus heb. Ik even inhoudelijk ingaan op het boekwerk. Uh, het ging over 100.000 euro. Ja, en Uiteindelijk is dat goedgekeurd. Maar er werd steeds maar gevraagd om een begroting. En toen heb je verteld over Scheveningen... over allerlei festivals... dat het niet te begroten is. Klopt dat?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 beloofd om daar gewoon nauwgezet uh, uh, oog op te houden en ook mm -hmm. terug te rapporteren hoe we dat dan hebben uitgegeven uh, maar ik denk ook dat je in die tijd waarin we nu leven, waarin dingen heel snel veranderen, enige flexibiliteit nodig hebt. Nou, dat denk uh, ik ook ja. heb ik een beetje moeite met uh, het woord pop-up uh, dat, dat dat een naam is prima, maar er zit dat is een, een gedachte achter het pop-up weekend had een doel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 Vanuit de overheid naar kijken? Ja, die brancering, daar is natuurlijk niet veel van terechtgekomen. Iedereen blijft zitten waar hij zit. Op nou, zich begrijpelijk als ondernemer, want je zit al jaren op de grote krocht. Waarom zou je ja. dan aansluiting zoeken bij iets anders? Omdat jouw brand daar zit. Um, verandering aan winkels zie ik ook nog even niet.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 A, Lyce, a secret rendezvous they planned for days. A sea of faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays.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 Dat is een feit. En als je kijkt naar stedelijk aanbod. Dat zie je eigenlijk op alle plekken waar het toerisme aantrekt. Daar wordt op een, andere, op een ander niveau wordt daar eigenlijk gewoon aangeboden. Nee, nee. Ik hoef me Amsterdam te noemen. En we weten dat daar heel veel is veranderd de afgelopen jaren. En Zandvoort in het Kielzorg ervan, van de stedelijke toeristen. Toen we het net even hadden over wat is nou een stedelijk aanbod. Nou, er moet een aanbod zijn dat voor iedereen interessant is. Omdat in steden dat aanbod er eigenlijk ook is. Ja. Dus niet alleen maar hartstikke chic. Maar vooral ook gewoon niet het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 De, de gemeente met marketing, VVV ja. uh, jullie gaan daar meer op zitten ja. is daar al nu al wat van te merken?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 Ja, dus...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 Dat zie je ook aan de activiteiten die daar plaatsvinden. Zeker. Hè? De activiteiten ja. die plaatsvinden. We zijn natuurlijk met de inrichting van een aantal plekken op de voormalige middenboulevard. Ja. Ja. Uh, zijn we bezig. Uh, Watertorenplein waar we hier aan zitten. Het Badhuisplein uh, wordt over nagedacht. Ja. Dus ja, er wordt dat absoluut wel aan wel. gewerkt. Uh, het verleden uh, is geen garantie voor de toekomst. Zeker in de zand wordt niet Lijkt dat wel weten. Mooi, Maar er wordt hard aan gewerkt. En uh, okay. ik heb goede hoop dat we nu een, een slag kunnen maken ja. daarin. Oké, okay, dus we gaan binnenkort een grote kuil graven daar. gooi gooien we het casino in. bovenop komt de nieuwe bouwers. Dat zou het toekomstbeeld zijn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 Na nou, een rustig uh, chanson de ballade gaan we over een drukker onderwerp hebben. Uh, over het no. pop-up evenement de Gay Pride in Zandvoort. Tegenover ons zit de Peters. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, wil eerst even, ik weet niks van pop-up.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 Ja, we moeten we opschrijven. Uh, ja. Amsterdam Pride at the beach. Oké. Okay. Dus uh, we zijn onderdeel van Amsterdam Pride. En dus, uh, laat ik zeggen, de gemeente Amsterdam is er blij mee. Want dan wordt toerisme gespreid. Nou. En daar ben ik erg voor in. Om het toeristen te spreiden. Vooral deze kant op. Is dat het is uh, daar heel druk. hè dan? Is dat ook een beetje wat, uh, wat de wethouder promoten? De overloop van de, van de Amsterdamse toerist naar Zandvoort toe? Ja, maar daar ben ik al 25 jaar mee bezig. En deze wethouder zit een paar jaar. <laughs> dus uh, daar, uh, daar, daar heb ik weet, zo mijn weet. eigen twijfels ja. over. Want ze zeggen, ze willen wel veel. Maar er gebeurt niks. Want als je... Nou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 Havana, is denk ik, het, geworden. Ja, is Havana maar. geworden. Ik denk dat dat een, een, een normale strand het is. Om, ja, vriendelijk, ja, Dat ja, wel. Ja, ja, ja. Maar 1C e was natuurlijk helemaal... Ja, het was keemers, ook en, het, zo, ja. Ja. en dan doken de, de mensen doken achter de ja, duin in. En een, uh, hup, ja. Maar hoe is dat gekomen dan, dat dat weg is allemaal? Ik heb geen idee. Kijk, toen ik jong was... Dat is 55 uh, vijf, jaar geleden. Ja. Ik kop hem niet in. <laughs> en, uh, nee? toen, ja, toen waren er drie homen. Waar de oude homens kwamen was de Adonisbar. En je ja, had de Baccarat. En dat was dan weer wat voor jonger. Oh, ja, en nog een of ander. Maar ik weet niet meer wat daar naam was. In de, de stationsraad was er een. Ja, in de, de zee, zee de was er een, En de Adonis was bij de flats. Ja, Donus was on ja, gewoon een huiskamer. Ja, ja een huiskamer. Bij de flats? Ja, de flats. Ja, de flats en, de, uh, en de derde weet ik niet meer precies. Maar, de, maar die was ja, op de Zeestraat? Ja, de Baccarat. Ja. Dat was van Lenië. En een handje kips, ja. En dan had je de stationsraad, Hè? De stationsraad. Vrij bovenin. Ja, ja, ja. Nee, dan ben ik in de stationsstraat. En de brugstraat is de tweede straat? Dat weet ik niet meer hoor. De stationsstraat, daar was hij. Dat is de eerste. Dat is de eerste. Dat was bakker. Ja, ja, dat klopt. En die is later nog een keer opgebloeid. En het is nu een woonhuis geworden. Dus dat zijn we gewoon kwijt. Is dat ook het idee erachter, Wim? Dat je zegt van nou, ik wil dat er weer een kinderzand wordt halen? Nou ja, dat zit er wel bij. Dat is verweven. Ja, kijk, moet je luisteren. Ik ben 70 jaar. En dan ga je denken, oh, wat was het vroeger allemaal leuk en dit en dat. En het was ook veel leuk.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 Met elkaar besproken. En toen was het eind van de conclusie: gaan we het doen? En toen zei iedereen: vond het leuk. En toen heb ik de pers ingelicht. Vervolgens ging de gemeente weer op de rem staan. Want ze wil eigenlijk altijd liefst op de rem staan. En ja, het gaat dus nu gebeuren. Is de gemeente nu wel? met de ja gezegd? De gemeente houdt zich altijd een beetje voor van. Tot de vergunning aangevraagd.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 kunnen doen in de optocht of in het podium. Ja. Ik ben uh, bij het circuit geweest. En die, Erik die... Uh, ja, het circuit is een beetje ver weg. Dus oh, nee. het is een beetje moeilijk. Maar nou, hij doet volop mee in, in de parade. Ja. En, en dan... Uh, en en centerparks Park? Cent Center ook? Daar heb ik een afspraak mee. Okay. En met Casino Amsterdam heb ik ook een afspraak. Ja. Met Bas Heino. Daar ja. moet ik nog even mee praten. Ja. Daar moet ik nog bellen. Die weten het, het nog niet eens zeker. In, uh, in de week van... Uh, de Gay Pride Amsterdam.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 Met een, met een parade, met, met een optocht. Mm -hmm. En dinsdag en woensdag kunnen we invullen zoals we willen. He, dus uh, daar kan bijvoorbeeld op het strand een, een, een muziekfeest zijn. We kunnen uh, een handbal... Een, een volleybalwedstrijd nou, zal ik houden. ook al voorbij komen. Ja, ja. Ja, ja. En dan kunnen de initiatieven van de burgers kunnen allemaal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 Dus dat soort ideeën zoek je? Ja, de, kijk, je hebt een overkoepelende organisatie. Dat is, en, dan, dat is de, uh, en de Prijs zelf? Uh, ja, de prijs zelf. En dan, de ideeën moeten uit de bevolking komen. Die, de, kijk, de strand... Oh, actie dan? Ja, de actie ook. Het is niet zo dat... Uh, het wordt niet ondersteund door Amsterdam, zeg jawel, maar. Ja, nee, door de hele organisatie. Ja, de, de, de organisatie ja? Amsterdam orga, die ondersteunt de organi organisatie hier. hier. hier ja. En wij hier moeten, moeten het invullen. Ja, okay. Dus als een strandtent zegt, uh, nou, ik kan wel een uh, uh, volleyball dan, wetszijd, dan moet hij dat doen. Dan, dan hij dat doen. krijgt hij daar de faciliteiten voor. Okay. Een ander zegt misschien... ik wil uh, zandkastelen bouwen. Ja. Een ander oh, nee. wil ja, misschien ja, ja. zeggen... Ja. ik wil ja. Mr. Nee. of Mrs. Baywatch doen.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 Het idee is al 14 dagen gonzend in Zandvoort. Zijn er ja. al mensen die naar jou toegekomen zijn? Van ja, ja. Nou, Wim, top, ik ga dat ja, organiseren. Als jij, heb als je, als, je al een, een, een schemaatje voor dinsdag en woensdag? Nee, nee, nee. nee dat, wel je een hele boete, ideeën bedoel ik wel, ideeën. Wel okay. ideeën. Kijk, de kerk, Karin uh, Drommel, die wil de hele kerkstraat een roze lopen leggen. En ja, helemaal okay. uh, stieren met roze ballonnen. Uh, uh, uh, iemand van die vintage heeft ideeën. Er zijn mensen die hebben sponsorgeld hebben aangeboden. Maar Mij, de, de, de sites poelt over van. Nou, uh, ja, ja. Maar er leefden... zitten ook wel een paar assaincijkers tussen. Die heb je altijd. Uh, maar maar uh, laat ik zeggen, 95, 96 procent. zijn de mensen allemaal hartstikke blij dat dit georganiseerd wordt. Ja? Leeft het bij de ondernemers? Ja.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 Uh, dat je een pleitbezorger bent voor Amsterdam maar Zee... dat is uh, ja, ja, wijd en ja, ja, bekend. Nee, nou het is, goed, eh, eh, eh, Amsterdam en Zee, dat vind ik, uh, vind ik wel belangrijk. Maar het, het, dit verhaal is gewoon... Uh, staat er een uh, beetje los van. Ja, ja. dit staat los. Dit is om Zandvoort op de kaart te zetten. Dit is echt promotie van Amsterdam. Het is ook wel... Uh, komt goed. Het is werelds dat dit stuk naar Zandvoort komt. Want ja. het is in Amsterdam één grote feestweek. Ja. En, uh, met als uh, climax natuurlijk de zaterdag. Ja. Het zou uh, zeer welkom zijn in Zandvoort. Ik vind het ook uh, heel goed dat je dat doet, nou, het doet. Ik, ik, ik ga nu een weekend naar Berlijn, want daar hebben ze ook een streetparade. Ja, ja. En dan uh, uh, heb ik daar met mensen afgesproken om te weten uh, hoe ze dat hoe daar dat regelen. Kan, ja, ja. ja, dat is prima. Nou, we zijn uh, zeer benieuwd. En mochten er uh, ontwikkelde plannen zijn, komen dan gratis hier ja, weer kunt, uh, promoten. Als je naar Amsterdam en C gaat, Facebook. Kan je al kijken. Kan je, kan je per dag kan je zien wat ik daar. Op te melden. Okay. We gaan er naar kijken. Okay. Wim Peters bedankt. Ja, We schakelen heen. gelijk over naar okay. de regie en de, de tactiek van ons programma. Casper Currenzen, want die wil nog iets vertellen over de scouting die wederom open dagen gaat houden. Casper, ja, het is de open dag vandaag? Ja, het is open dag vandaag en dat noemen ze de Durf en Doedag. De Durf en Doedag. En waar wordt die gehouden? Uh, op Scouting de Buffalo's, dat is, dat is op het Duintjeveld, naast de duifvereniging.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 De leeftijd is tussen... 0 en 88. <lacht> Dat gaat nee, dan, is, dan is het toch niet scouting weer als je 88 bent. De ouders zijn tussen 5 en 18 jaar. Oké, okay, de leeftijdsgroep is en, 5 uh, en 8. jaar. als je ouder bent, neem je ouders gewoon lekker mee. Ja, dus kom. Je mag ook langs komen. En homo's? Ja, die mogen ook komen. <lacht> Wim, er liggen kansen. En, uh, ja, uh, uh, ik heb nog wel een contactnummer. <lacht> Dat is Jan Hilko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 aflopend de expositie van Mondriaan tot Dutch Design in het Sanssouci Museum ja, tot echt, 15 echt maart heel mooi ja tot, eh, tot en met 26 april is er een nieuwe expositie bloemen aquarellen eh, bij Pluspunt in de Vlemingstraat 55 dat is echt heel heel, heel mooi nou ja vandaag is de final voor Winter Endurance op het circuitpark die is al begonnen om 10 uur prachtige ja. racegeluiden en eh, Kasper hebben net al gehad over de open dag scouting vanaf 2 ja. uur op Daanjesveld ja en dan is morgen dan het museum podium hè? met het Sandvoorts Mannenkoor in het Sandvoorts Museum. Met ook een die kan ook de expositie kan je bekijken. Je, kan, je krijgt van, een, rondleiding he, een rondleiding en in daarna het, treedt ja. het Sandvoorts Mannenkoor op. Ja. 12 en dat is maart, gratis. Hè? En het is gratis. De volgende kost 15 euro, maar het is Jazz in Zandvoort met trio John Clement in Theater de Krocht. En het begint om half drie. Ja, en dan is er op 12 maart ook de allerlaatste editie eh, Amsterdam de Mezing Middag bij Rabbo. En dat is Vanaf 4 uur. 18 maart op zaterdag de Babbelwagen in Hotel Faber. De kaarten die zijn 5 euro. Bel Marcel Meijer 06 13 83 7000. En die kosten 5 euro Hotel Faber aanvang ja. 8 uur. Ja, en op 19 maart is er de Automax Street Power op het circuitpark Zandvoort. De hele dag.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 Geen het was een, een divers programma. Ja, het was He? leuk. Ja. En uh, volgende week wordt het ook weer spannend. We ja. komen om hele gezellige Absolute, mensen. Absoluut, Dus absoluut. luisteren weer. En wij zeggen: prettig weekend en tot ziens. Prettig de weekend. Over dat bier. Why do birds suddenly appear every time you are near?